11 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. Minister Timmermans heeft de landsadvocaat opgedragen... zo snel mogelijk tot een akkoord te komen met de tien weduwe... van slachtoffers van het Nederlandse militair in Indonesië. Zondag werd bekend dat onderhandelingen over de schadevergoeding... voor de weduwe was vastgelopen. De staat had ieder van hen 10.000 euro geboden... als compensatie voor de dood van hun mannen in 1946 en 47... op zuid celebes het huidige Sulawesi. De vrouwen wezen dit af omdat weduwen van slachtoffers van het bloedbad in Rabakede elk 20.000 euro van Nederland hadden gekregen. In Nieuwsuur zei minister Timmermans dat ook in de zaak van de weduwe op Sulawesi... het principe van Rabakede voorop moet staan, schadevergoeden en spijt betuigen. FNV-interimvoorzitter Ton Heert stelt zich kandidaat om de FNV te gaan leiden... als hij in mei opgaat in de nieuwe vakbeweging. Heert is nu interimvoorzitter van de FNV, de grootste vakcentrale van Nederland. Onlangs sloot hij samen met andere vakcentrales, werkgeversorganisaties en het kabinet het sociaal akkoord. Eerder stelde Corrie van, van Brenk zich al kandidaat. Zij is nu waarnemend voorzitter van ambtenarenbond AvaCabo FNV. Binnenkort kunnen de leden voor het eerst een nieuwe voorzitter kiezen. De politie houdt zo'n 100 mensen in de gaten die een potentieel gevaar kunnen vormen op 30 april. Volgens de politie is de gevaarlijke eenling een van de grootste bedreigingen bij de troonswisseling...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 Wat ze zelf van het lied vinden, wilde het paar niet zeggen. Willem-Alexander benadrukte dat het niet een initiatief is... van het Nationaal Comité Inhuldiging. Wel zegt het paar zich te verheugen... op het moment dat het lied overal in Nederland wordt gezongen. Dat is op 30 april, s'avonds om half acht. Bayern München lijkt al zeker van een plaats... in de finale van de Champions League. De Duitsers wonnen de eerste wedstrijd thuis... met 4-0 van Barcelona, na een ruststand van 1-0. Morgen is de anderhalve finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Het weer vannacht droog en opklaringen, minimaal rond 6 graden. Morgen en donderdag in het midden- en zuidenzonnige periode. Morgen wordt het 18 tot 20 graden... bij matige tot vrij krachtige wind uit Zuidwest. Donderdag is het 19 tot 22 graden. En dan staat er weinig wind. Dit was het NOS Journaal. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor me te gaan.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 Weet u waarom drie goals van dezelfde speler in één wedstrijd een hat heet? Ik heb sinds kort een iPad, dus even tik-tik-tik gegoogeld. En wat blijkt? Die term komt uit het cricket. Drie keer bolen, drie wickets om. Dan kreeg je vroeger een hoed- of een pet-cadeau. Dus hat-trick betekent hoedentruc. Leuk hè? Nou, ik denk dat zo'n hoed Robin van Persie goed zal staan. Welkom bij het oog dat onder andere gaat over de vraag... hoe veilig is Nederland nog als ook de AIVD moet bezuinigen. De dienst zelf luidt de alarmklok over de dreigende onveiligheid. Maar met hoeveel mensen en middelen klaren ze het in het buitenland eigenlijk? Wij raadplegen veiligheidsdiensten, kennen Bob de Graaf. En Games. Dacht u ook dat die alleen voor het tijdverdrijf van hangjongeren en nerds diende? Dan hebben wij nieuws voor u. Games rukken op in nuttige toepassingen. Twee kenners leggen het u uit. Zelfs de zorg profiteert ervan. En misschien kunnen games ook bevorderen... dat er alsnog een zorgakkoord komt. Want dat is eh, nog steeds kantjeboord voor het kabinet Rutte. Er wordt hard aangewerkt. Hoe is de stand daarover naar Den Haag? En is het daarmee eh, afgelopen met de akkoorden? Eh, ook nog de vraag, wat is de merkwaarde van Hillary Clinton? Eerste kranten van morgen en nu het nieuws van heden. Dinsdag 23 april. Er moet één regeling komen voor alle nabestaanden van het Nederlands militair optreden in Nederlands Indië. Minister Timmermans wil daar afspraken over maken met nabestaanden van de slachtoffers. En hij wil meer. Tegelijkertijd wil ik ook aanstaande vrijdag in de ministerraad ten principale dit onderwerp bespreken, zodat we in één keer. Een regeling treffen als kabinet. dat we niet uh, iedere keer weer uh, voor een ingewikkelde discussie staan. tussen uh, uh, uh, nabestaanden en de staat. Excuses zijn alleen nog schriftelijk aangeboden. maar Timmermans staat ervoor open. dat ook in Indonesië zelf te doen. Aan de lijn nu de advocaten van de nabestaanden. Lisbeth Zegveld, goedenavond. Goedenavond. Bent u uh, blij verrast? Ik ben heel blij. Ja. ja, ik ben heel blij. Ik vond het heel, uh, heel jammer dat we er niet uitkwamen. Um... En uh, de onderhandelingen zijn altijd open. Er kan altijd op teruggekomen worden. En uh, nou, dat dat nu toch zo spoedig gebeurt, dat, uh, ja, dat verheugt me zeer. Die regeling met de weduwe van Rabakindee, wat, wat behelst die ook alweer precies? Uh, ze hebben ieder 20.000 euro gekregen... Uh, voor de schade die ze als gevolg van het doodschieten van hun man hebben geleden... En er is uh, namens de Nederlandse staat uh, excuus aangeboden voor, uh, voor die executies. En dat is dan door bij monden van de Nederlandse ambassadeur gebeurd bij de herdenking van de massamoord op uh, 9 december van 2011. Ja, zondag was nog het bericht dat de weduwe van uh, Sulawesi betuidend minder zou zijn aangeboden. Wat, wat heeft, denkt ja. u, geleid tot dit uh, nieuwe standpunt dat we zojuist vernamen van Timmermans? Ja, dat blijft natuurlijk altijd een beetje gissen. We hebben er lang over gedaan. De, de zaak loopt al een tijdje, ook bij de rechtbank. En we hebben geprobeerd uh, hangende de procedure om de zaak op te lossen. Nou ja, gedurende die tijd hou je je mond... en uh, probeer je toch met elkaar overeen, op, op, uh, overeen, tot overeenkomststemming te komen. Ja, op een gegeven moment heb ik geformuleerd dat het dit niet ging worden. Dat het toch wat ons betreft niet voldoende was. Dat het niet rechtvaardig was. Dat het niet op deze manier echt de zaak kon sluiten... Ja, ja ik, uh, ik weet het niet. Meneer Timmermans ja. heeft, uh, heeft bedacht... dat hij toch uh, vindt dat er inderdaad uh, rechtvaardig en op gelijke wijze alles moet worden opgelost. Ja, dat is, ja, uiteindelijk is dat gissen naar maar, de... Ja. Maar hij wil ook uitsluiten dat met andere nieuwe groepen... telkens opnieuw uh, onderhandeld moet worden. Uh, is dat ja. mogelijk? Nou ja, dat hebben wij al heel snel gezegd. Uh, los het nou op voor allemaal. He, bespaar nou die, die, die, die, de, ook het geld, ook de tijd, de energie... om steeds weer voor elke groep apart te kijken. Overigens is het aantal mensen dat zich heeft gemeld... is zeer beperkt. We hebben het echt over een kleine groep mensen. Ja. Uh, um, maar ja, de gevallen zijn allemaal hetzelfde. Wat heeft het nou... Ja, de gedachte dat het ooit een incident Rawakadee was... en dat daarna, daarbij de geschiedenis stopt, dat is natuurlijk naïef. We nee. weten allemaal hoe het, onze geschiedenis in elkaar steekt. Dus denk er nou één keer goed over na... Op een wat hoger niveau, met een zekere visie. En, en los het dan op, dan ben je er ook Dan zijn de mensen daar uh, kunnen er een punt achter zetten en dan zijn we er hier ook mee klaar. Yeah. Dus dat, dat hebben we wel, wel eens vaker besproken. Nou, ik hoop dat dat, uh, dat, dat nu ervan ja. gaat komen. Ja. Die weten die we op uh, Zuid-Celebus, uh, die zijn inmiddels uh, stock out hè? Ja. De, om Omstreeks de honderd. Ja. Zullen van eventueel geld niet lang meer uh, kunnen profiteren. Of, of denk je dat voor hun excuses uh, belangrijker zijn? Nou, daar tillen ze heel zwaar aan. Ja, ze willen heel graag een persoonlijk woord hebben. Heel graag één keer horen. Dit was eigenlijk niet zo de bedoeling zoals het is gegaan. En daar hebben we toch wel spijt van. Dank, Lisbeth Zegveld. De AIVD krijgt fors minder geld. De Veiligheidsdienst moet een derde van zijn budget inleveren. Gaat dat niet ten koste van onze veiligheid, denk je dan? Natuurlijk, zegt minister Plasterk, doodleuk. Alles wat de IVD doet is voor de staatsveiligheid. Dus dat betekent als je daar een derde van afhaalt, dan raakt dat aan de veiligheid. Dat kan niet anders. Daarom moet de AIVD keuzen maken. Duidelijke keuzen. Die keuzes die betekenen dat je je richt op de dingen die je als het meest bedreigend ervaart. En dat je dingen moet laten lopen of minder moet doen op terreinen waarvan je niet 100% van tevoren zeker weet dat daar niet ook een dreiging van uitgaat. Het Franse parlement heeft het homohuwelijk goedgekeurd. En homo's mogen voortaan ook kinderen adopteren. Voor 331 contre 225. De Nederlander Wilfred de Bruin werd twee weken geleden nog in elkaar geslagen om zijn geaardheid. Dat is dit een ontzettend belangrijk signaal. Juridisch en symbolisch dus. Een enorme stap voorwaarts. Frankrijk hoort weer bij de moderne landen wat mij betreft. Raymond P., de hoofdrolspeler in de grootste spionagezaak... in de recente Nederlandse geschiedenis, moet twaalf jaar de gevangenis in. Hij kon door zijn werk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... bij allerlei politieke en militaire gegevens. Die speelde hij door aan de Russische geheime dienst. U behoort daarmee tot de kleine groep van spionnen... die door middel van langdurige activiteiten het belang van de Nederlandse staat... en dat van zijn bondgenoten ontwrichten en ondermijnen. De informatie ging vooral over de NAVO. Ging het ging om de structuur van de inlichtingendienst. dienst. Het ging om de activiteit van de NAVO tijdens de nadeval van de Kornel Gaddafi in Libië. Het ging om de EU-missie in Georgië. En om de, de vredesmissie in Kosovo en Afghanistan. Ook gaf hij vertrouwelijke informatie aan de Russen over zeven collega's. En wel uit winstbejag. Om schulden af te betalen en zich een zekere levensstijl te kunnen permitteren. Vandaag, vanaf donderdag, rijdt een oranje trein met vlaggen, wimpels en confetti door het land. Natuurlijk speciaal ontworpen voor de troonswisseling. En voor de gelegenheid hebben de spoorwegen hun motto aangepast. Waar NS elke dag reizigers van A naar B brengt, willen graag het feest naar de troonswisseling meevieren. En dus gaan we nu van B naar A, van Beatrix naar Alexander. En daar past een nieuwe trein bij. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Jawel. En naast me zit Marielle Hageman. Die heeft de kranten vanmorgen vroeg al doorgenomen en een overzicht ervan samengesteld. En zij begint met de voorlezing daarvan. Nederland is vrijwel geruisloos vertrokken uit Afghanistan. Bijna drie jaar na het vertrek van de laatste militairen... trekt de Nederlandse regering ook de handen af... van het grootste deel van het ontwikkelingswerk in Uruzgan, schrijft de Volkskrant. Het Nederlandse samenwerkingsverband in de Afghaanse provincie... is per 1 april gestopt, zonder dat er veel rugbaarheid aan is gegeven. Vijf Nederlandse hulporganisaties, waaronder Cordaid... proberen op eigen kracht door te gaan. Voor het vertrek van de militairen in 2010... deed het kabinet Balkenende de toezegging... dat Nederland de provincie niet de rug zou Toekeren. Maar volgens het ministerie was ook toen al bekend... dat Nederland het ontwikkelingsprogramma in 2013 zou afbouwen. Er is nu nog één Nederlandse hulpverlener actief in Uruskan. China hekt onze ambtenaren. De Telegraaf gebruikt uitroeptekens bij deze kop, want het probleem blijkt niet gering. Chinezen doen massaal hekpogingen bij Nederlandse ambtenaren om zo aan staatsgeheimen te komen, schrijft de krant. Ook Nederlandse bedrijven hebben te maken met grootschalige Chinese digitale aanvallen. De inlichtingendienst AIVD zegt dat de schade in de miljarden loopt. De inlichtingendienst waarschuwt dat de digitale aanvallen alleen nog maar toenemen. De Chinese hackers blijken geïnteresseerd in allerlei soorten informatie. Bestuurlijk, economisch, militair en wetenschappelijk. Ook Nederland doet aan digitale spionage in het buitenland. Maar daarover wil de AIVD niet praten met de krant autofabrikanten moeten eerlijker zijn over het brandstofverbruik. Het AD bericht over de eis van het Europees Parlement dat de autofabrikanten eerlijk en gelijkvormig onderzoek gaan doen. Voor die eis is inmiddels een ruime meerderheid, zodat in Brussel waarschijnlijk morgen het besluit valt. Uiterlijk over vier jaar moet een einde zijn gemaakt aan het gesjoemel met tests. Fabrikanten doen er nu alles aan om de CO2-uitstoot van hun auto's op papier te beperken. Voor veel consumenten en vooral leaserijders is een lage uitstoot de reden om te kiezen voor een bepaald type auto. De PvdA betrekt zowel leden als niet-leden bij het opstellen van een Europees verkiezingsprogramma. Volgens Metro wordt, een, wordt daarvoor morgen een website gelanceerd met als naam Wat wil jij met Europa? Hierop wil de partij meningen verzamelen. En partijleider Samson wordt voorzitter van de commissie... die het uiteindelijke verkiezingsprogramma schrijft. Na de sluitingsdatum kan eind mei via internet worden gestemd... op de beste ideeën die dan mogelijk in het verkiezingsprogramma komen. Samson zelf vindt dat de Partij van de Arbeid zelfbewust bewust mag uitstralen... dat alleen door Europese samenwerking financiële markten kunnen worden beteugeld... en dat door de samenwerking veiligheid en vrede kunnen worden gegarandeerd. De buurtbarbecue werkt niet om problemen in een wijk op te lossen. Daar waren al veel mensen van overtuigd... maar socioloog Lup heeft nu 14 buurtprojecten onderzocht. In slechts twee gevallen werkte een straatfeest... om de contacten tussen bewoners te stimuleren. Zo vertelt de socioloog in het Nederlands Dagblad en in Trouw. De onderzoeker snapt dat beleidsmakers iets positiefs willen doen... in achterstandswijken met grimmige problemen... als ernstige armoede, overlast en criminaliteit. Maar feesten helpt dus niet. Wat volgens de socioloog wel werkt, zijn burgerwachten. Daardoor verbetert de veiligheid in een wijk... en dat is wat bewoners verwachten van de overheid... een veilige en nette omgeving. Geen buurtbarbecue. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Wekenlang op één in Australië, waar ze vandaan komt... een broekvrezer met something in the water. Na het woonakkoord met de oppositie... en het sociaal akkoord met de sociale partners, de polder... werkt het kabinet nu met die polder aan een zorgakkoord. Voor een uh, beschouwing over dit... Kabinet van de akkoorden, nu politiek redacteur Joost Vullings. Goedenavond. Ja, goedenavond Jon. Wanneer is dat zorgakkoord klaar? Morgen, zeg. Morgen al. De bronnen in Den Haag. Ja. Ah. En wat staat er eigenlijk in? Nou, als, als ik dat zou weten, dan uh, nou zou dat heel goed zijn. Wat er allemaal in gaat staan, uh, dat is voor velen nog onbekend. Er is wel één meest in het oog springend punt. Uh, daar gaat de discussie al, al weken over. Dat draait om de huishoudelijke hulp voor chronisch zieken en ouderen. Nou, het kabinet ziet dat uh, niet meer als medische kosten. wil er drastisch op bezuinigen. willen maar maar liefst het budget met 75 procent inkrimpen. Met als achterliggende gedachte, mensen die het echt niet kunnen betalen... die krijgen die huishoudelijke hulp nog vergoed... Ja. En andere mensen moeten dat zelf maar gaan betalen. Nou, daar komt de vakbond in beeld, daar zitten ze mee eh, om tafel. Die zeggen van ja, kijk, zo'n bezuiniging is allemaal prima... maar dat betekent dat al die huishoudelijke hulpen op straat komen te staan. 100.000 zegt dan de advocabo. Nou, zegt het kabinet, dat valt nog maar te bezien. Want als ze niet meer betaald worden door de staat... kunnen mensen ze zelf in dienst nemen. Maar hoe dan ook, het zal echt wel effecten hebben... voor de werkgelegenheid. Nou, daar wordt dus hard over onderhandeld. Maar daar zijn ze volgens jou uitgekomen met de vakbond. Want je zegt, morgen is klaar. Ja, dat is dan de verwachting, hè. Wacht. Ik bedoel, dat moet nog allemaal gebeuren. Vannacht? Uh, nee, niet vannacht. Nee, morgenochtend is er bij de advocabo een, een, een bijeenkomst... waarin ze dus intern het laatste bod van, van het kabinet... Uh, ja, moeten beoordelen, oh, ja. doen we het wel of doen we het niet? Hoeveel belang hecht het kabinet aan zo'n uh, zorgakkoord? Nou ja, het is eigenlijk hetzelfde belang als alle andere akkoorden... want dat betekent gelijk draagvlak voor ingrijpende plannen. Maar het is natuurlijk wel zo dat alle plannen door die akkoorden... wel worden afgezwakt. Maar tot op heden neemt het kabinet dat voor lief. Ja, en, en, en het kabinet heeft daar, ook, daar tegenover ook uh, de geld voor over. Financiële concessies. Enig idee hoeveel zo'n zorgakkoord zou gaan kosten? Ja, dat hangt natuurlijk van wat er uitkomt, maar ga maar uit van enkele honderden miljoenen sowieso. Ja, en die moeten dan dus op een andere plek weer worden teruggevonden. Ja, en dat maakt het allemaal weer, weer steeds ingewikkelder. Want dan ja. straks ga je een volgend akkoord uh, afsluiten over een ander onderwerp. En dat kost ook weer geld. Dus Wat zo... zeg je nou? Komen er nog meer akkoorden? Jo, het houdt niet op. Uh, er wordt intussen gewerkt, althans, er wordt al heel lang gewerkt aan een onderwijsakkoord een akkoord over dat leenstelsel voor studenten. Dan hebben we minister Asscher, die loopt al weken hier door de Tweede Kamer... Eh, door de wandelgangen te struinen om een kindregelingenakkoord af te sluiten. Dus alle regelingen die ouders subsidiëren... van kinderbijslag tot kinderopvangtoeslag... om dat allemaal bij elkaar te voegen, te stroomlijnen... maar er ook op te bezuinigen. Dan moet er nog een begrotingsakkoord voor 2014 komen. En dat sociaal akkoord wat, wat we kennen van vorige week. Ja, al die onderdelen moeten nog omgezet worden in wetten. En ja, dat, dat leidt ook nog tot een hele batterijakkoorden. Ja, en voor al die akkoorden moet het kabinet financiële concessies doen. Ja, en dat, dat geld hebben ze eigenlijk niet. Dus dat, dat is een van de, de grootste problemen van dit kabinet. Dat ze naast dat ze op heel veel schaakborden tegelijk aan het schaken zijn... ook nog eens eigenlijk uh, niets te bieden hebben. Dus dat maakt het, uh, dat maakt het gewoon heel erg moeilijk. Maar de, dat hele uh, bouwwerk van akkoorden die volgens mij, uh, als ik jou goed begrijp... allemaal weer los van elkaar staan. Is, is dat nog te beheersen voor het kabinet? Het lijkt, ja... Je hoort wel mensen die zeggen wat dit allemaal bij elkaar is. Dus een soort van Haagse blubber wordt het. Ja, nou ja, kijk, en, en, en vandaag werd dan ook heel erg duidelijk in de Tweede Kamer... hoe dus steeds meer die, die dingen op elkaar beginnen leggen, op elkaar in te grijpen. En hoe moeilijk het wordt. En, en dan ga ik dat nu proberen aan je uit te leggen. Nou, John, daar gaan we, hou je vast. Ik let op. Ja, kijk, het kabinet kondigde op 1 maart aan... we gaan bezuinigen voor 2014. Want we willen die 3% halen. 4,3 miljard euro gaan we bezuinigen. Toen zei de oppositie... nou, dat pakket wat jullie verzonnen hebben vinden wij niet zo'n goed idee... dus laten we eens praten over de invulling daarvan. Want ja, uiteindelijk heb je onze steun nodig. Enfin, dat werd afgewezen. Anderhalve maand later, dat is nog zeer recent geleden... werd er een sociaal akkoord afgesloten met de polder. Met erin de afspraak dat pakket van 4,3 miljard euro gaat van tafel. Nou ja, van tafel mocht blijken aan het eind van de zomer. Dat er toch extra bezuinigd moet worden, komt dat pakket weer gewoon op tafel te liggen. Vorige week zei de oppositie... Het ging dus eigenlijk even in de ijskast. gaat even in de ijskast, of onder de tafel, of onder het tafelkleed... naar nou, alle, alle beeldspraken en woordgrapjes worden hier in Den Haag uitgehaald. Maar goed, de oppositie zei, ja, dat gaat sowieso gebeuren, die extra bezuinigingen. Dus laten we gewoon elkaar niet voor de gek houden. Laten we gewoon kabinet en oppositie voor de zomer een pakket maken. Dan weet je als kabinet dat je er versteun voor hebt en dan weet het land waar het aan toe is. Maar ja, het kabinet had nou eenmaal met de vakbonden afgesproken... dat pakket van tafel te halen. En nou Dan zie je al dat het gaat wringen. Hè? Dus ja. aan de ene kant wil je de, de, de FNV te vriend houden en de oppositie. Nou, daar begint het dan al te, te wringen. Maar dan zijn we bij het zorgakkoord. Daar begonnen we het gesprek mee. Een onderdeel of een consequentie van het zorgakkoord is waarschijnlijk dat die nullijn voor de zorg van tafel gaat. En laat nou die nullijn van die, van die zorg... nou net een van die onderdelen zijn van het bezuinigingspakket... van 4,3 miljard euro... Dus eigenlijk als er morgen een zorgakkoord wordt uh, gesloten... schiet het kabinet zelf 1,2 miljard euro weg uit het bezuinigingspakket. Ja, en wat ja. denk je? Komt het sowieso? Gaat het sowieso door hè, met die 4,3 miljard? komen die sowieso weer uit die ijskast? Nou ja, daar gaat iedereen wel vanuit. Kijk, eind, uh, of ergens in augustus komt het Centraal Planbureau weer met nieuwe cijfers. Ja, het kan zijn dat het minder wordt. Het bedrag kan hetzelfde blijven. En uh, ja, als het tegen zit, kan het zelfs meer worden. Maar maar het volgens... hangt dus af van cijfers van het planbureau, niet van of er dan echte economische groei is. Nee, het, het Centraal Planbureau moet zeggen, dat, als dat hoopt vooral onze premier, premier Rutte, van, nou, we, we dachten dat 2014 een lichte groei economische groei zou zijn, maar wij denken dat er bijvoorbeeld een procentje bij komt. Ja, en dan heb je in één keer veel meer ruimte om dus niet te bezuinigen, want dan haal je dat uh, begrotingstekort van min 3%. procent. Daar blijf je dan, uh, blijf je dan uh, onder. Ja. Maar goed, inmiddels zie je dus dat, dat, dat de, het kabinet waarschijnlijk zelf een gat schiet in het pakket. Ja, en intussen hebben ze door. Ja, dan moeten we misschien eigenlijk wel met de oppositie gaan praten. Maar we hebben de NVV beloofd er niet over te praten. Dus zie je dat er men nu een beweging gaat maken. We willen misschien wel met de oppositie praten over zo'n pakket. Maar dan in het geheim. En het mag vooral geen akkoord heten. Nou, oh, en wat vinden de oppositiepartijen daar eens eh, van? Ja, kijk, die, die beginnen het inmiddels allemaal niet te snappen. Kijk, die zitten in de positie van... Uh, we willen best wel zaken doen met het kabinet... want er valt iets binnen te halen voor je eigen achterban. Niemand wil meer een alomvattend pakket... want dan haal je wel heel veel binnen voor je eigen achterban... Maar je tekent ook voor een hoop ellende. En volgend jaar maart zijn er al gemeenteraadsverkiezingen. is niemand nog meer bezig, maar mensen hier in Den Haag wel. Dus ja, uiteindelijk is men bereid wel zaken te doen... maar wil er heel veel voor binnenhalen. Maar ja, dan komt nu de onzekerheid bij de oppositie... dat ze zeggen, ja, straks sluit ik over een week een akkoord over die kindregelingen. En dan ja. doet het kabinet mij een concessie. Nou, ben ik hartstikke blij. Blijkt eind augustus dat er een heel groot tekort is. Bezuinigen ze de concessie die aan mijn partij is gedaan weg. Dus die partijen zeggen allemaal, ja wacht eens even, het begint nu helemaal zo ingewikkeld te worden. Wij gaan allemaal op onze handen zitten en afwachten waarmee het kabinet komt. Dus de conclusie is eigenlijk dat door de complexiteit van alles, ja eigenlijk het een soort verlammende werking hier heeft op in Den Haag. Eigenlijk ligt het hele politieke proces stil. Nou ja, het is aan het kabinet om die impasse te doorbreken. Het is niet een beetje flauw van de oppositie, want de vakbonden moesten wel over de brug komen en zich vastleggen op een akkoord. Ja, maar ja, dan zegt de oppositie meer... het kabinet doet heel veel concessies aan de vakbond. Ja, maar mogen wij er ook nog iets over te zeggen hebben? En zij hebben het gevoel van... ja, het kabinet doet concessies aan de vakbond... komt vervolgens terug in de Tweede Kamer met eigenlijk de boodschap... het is niet de bedoeling dat jullie hier iets aan gaan veranderen. Terwijl de oppositie ja. zegt, ja, laten, we eens even, laten we wel wezen... wie is hier nou de baas in het land? De vakbond of de politiek? Ja, zo gaan die dingen. Ja. Heel leerzaam, Joost. Ik, ik, hoop dat de luisteraars het start, het, ik hoop dat de luisteraars ook allemaal begrepen hebben. Hoop Tot zover Den Haag vandaag. Ja, oeh, ja. We gaan een plaat u laten horen. Want vanavond is bekendgemaakt dat de acteur Ellen Arbus is overleden. Arbus werd bekend als de cynische psychiater Sidney Friedman in de serie Mesh. En hij is 95 jaar geworden. It's a patient, sir, Hij cork. Sydney front and center. I'm not going out there without a bulletproof couch.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 doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grieve. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take on. That are key. Is it to be or not to be? And I replied, Oh. Suicide is Painless, van Mesh. Vandaag is het jaarverslag van de AIVD gepresenteerd... de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. En minister Plasterk erkent dat de ingreep, uh, wat betreft de bezuinigingen... gevolgen zal hebben voor de veiligheid. In de studio nu Bob de Graaf aan de Universiteit van Utrecht. Tegenwoordig profileringshoogleraar Intelligence and Security Studies. Zeg ik het zo goed? Ja hoor, prima. Ja. Goedenavond. Ja. Het budget wordt dus teruggebracht van 195 naar 125 miljoen, dus 35 procent. Personeel wordt met 40 procent ingekrompen. Dus dan zou je als burger zeggen: help, onze veiligheid gaat 40 procent achteruit. Ja, als als je het op de hele korte termijn bekijkt, wel. Als je even tien jaar teruggaat in de tijd, dan zul je zien dat uh, uh, we toen maar 50 miljoen uitgaven voor de dienst. Uh, dat het aantal werknemers daar een derde vast van wat het nu is. Dus als je daar een derde afhaalt... dan is die nog steeds tweemaal zo groot als tien jaar geleden. Ja. Uh, dus in historisch perspectief... als je wat langere termijn neemt... Uh, dan is het uh, eigenlijk allemaal niet zo opzienbarend. Uh, en, niet opzienbarend? 45% bezuiniging. Ja, natuurlijk. Hè, Zal het dat personeel doet... van de AIVD Elk... niet graag horen zeggen? Nee, elke, elke organisatie voelt natuurlijk die pijn... Ja. Hè, maar uh, we moeten even bedenken dat we uh, na de aanslag van 11 september 2001... Uh, een enorme uitgavendrift op het terrein van veiligheid hebben gekend. Hè. De, de, de veiligheidsindustrie... Maar ja, dat is toch daar... ook niet voor niks, zou je zeggen. De, de... Nee, Veiligheidsrisico's nee, maar... zijn ook toegenomen. Ja, dat klopt. Hè. Dus er zijn, er zijn nieuwe risico's gekomen. Uh, maar de vraag is of, of alles zo moest uitbreiden als dat is... en of dat ook echt gewerkt heeft. Hè. Dat weten we eigenlijk uh, nog niet... Er is op dit moment een onderzoek uh, gaande uh, gericht op de evaluatie uh, van de wet op de uh, inrichting en veiligheidsdiensten. Uh, daar krijgen we in het najaar de uitslag van. En dat zou wel eens wat kunnen vertellen over welke taken je nou wel of niet meer aangezet ja. wilt hebben. Ja, ik geef een kleine bloemlezing van het Veiligheidsfront deze dagen. De Zwitsers hebben ons gewaarschuwd... voor een schietpartij, mogelijke schietpartij op scholen te leiden. De Canadezen arresteerden twee terreurverdachten gisteren. De Spanjaarden pakten er vandaag twee op. Eh, telt onze AIVD internationaal gezien een, een beetje mee? Ja, speelt nog steeds een behoorlijke rol. Uh, uh, je zou kunnen zeggen... Uh, zit in de middenmoot wat, wat betreft uh, de diensten. Uh, diensten in het buitenland uh, zijn niet allemaal zo groot als de CIA. Uh, Hoe groot als, is de CIA? De CIA praat je over een uh, dikke 20.000 mensen. Uh, de grootste dienst in Amerika is overigens de interceptiedienst, de, de NSA. He, daar praat je over ongeveer 35.000 mensen. Maar kijk je bijvoorbeeld wat dichter bij huis naar... Engeland of naar uh, Frankrijk. Daar zijn uh, de afzonderlijke diensten... die tellen een paar duizend mensen. En dat is eigenlijk niet zo heel veel meer... dan uh, de AIVD met z'n 1500 Relatief, uh, mensen. Relatief, ik bedoel, per hoofd van de bevolking. Ja, ja. Uh, en als, als je ook even terugkijkt... Uh, naar een, uh, de periode van een aansprekend hoofd... van uh, de AIVD, uh, Dokters van Leeuwen. Ja. Die was hoofd in een tijd dat er 600 mensen werkten... bij toen nog de BVD... Uh, inclusief de portiers en de koffiedames. Dus dat, uh, dat is helemaal niet zo'n grote dienst geweest, nee. traditioneel gezien. Dus eigenlijk de afgelopen jaren is die heel erg gegroeid. We hebben een minister van Financiën gehad die zei... in de war on terror kan je niet gauw te veel uitgeven aan die veiligheid. Wie was dat ook weer? Salom. Ja. Ja. Maar die internationale positie van de Nederlandse AIVD... dat meedraaien in een internationaal netwerk, dat wordt niet gekortwiekt of verhinderd door deze bezuinigingsgolf, denkt u? Nou, je moet goed in de gaten houden dat de AIVD twee taken heeft. Hè? Een, een binnenlandse taak voor de veiligheid in Nederland... en een taak eh, om informatie in te winnen in het buitenland... die ja. je soms met andere diensten kunt, kunt delen. Eh, bij het aantreden van dit kabinet was het idee dat we die buitenlandtaken eigenlijk helemaal niet meer nodig hadden. Dat was het oorspronkelijke idee. Haal die inlichtingenpoot maar weg bij de AIVD en dan doen we het wel zonder. Daar kwam onder andere uit de dienst zelf heel veel protest tegen. En toen werd er gezegd van nou ja, dan moet je het op een andere manier oplossen, maar uiteindelijk moet je wel hetzelfde bedrag aan bezuinigingen oppoesten. Ja, ja, ja. ja uw zin speelde er al op dat er dan misschien keuzen moeten worden gemaakt. En er zijn er al uh, keuzen gesuggereerd dan maar minder uh, aan voor rechts- en linksextremisme en meer voor uh, jihadistische bedreigingen. Onderzoek naar de PKK maar om een laag pitje. Als u, als u zou mogen adviseren bij het maken van keuze, wat zou u dan aanraden? Minder PKK? Nou ja, kijk, PKK en, en uh, het rechtsextremisme... dat zijn nou net twee ontwikkelingen waarvan uh, de AIVD ook in zijn jaarverslag zegt... He, daar zien we eigenlijk een terugloop aan activiteit. Dus ligt het er ook wel voor de hand dat je op dat punt uh, iets minder gaat doen... Uh, maar ik denk dat uh, de grootste bezuinigingen gemaakt kunnen worden... bij de ondersteunende uh, onderdelen van de dienst. Hè, de, de, wat zijn dat? De juristen, de woordvoering, uh, et cetera. Uh, daar, daar zit denk ik uh, wel wat, wat je kan weghalen. Uh, zodat je eigenlijk je primaire processen overeind houdt... en uh, daar ook zo scherp mogelijk uh, in blijft. Niet bezuinigen op de echte taken, maar op de software, zou ik maar zeggen. Ja, uh, uh, ja, ja. Overhead. Ja, nou ja, er zijn ta, uh, tal van takken van sport waarvoor gezegd wordt... Hè, we kunnen wel met iets minder management en ondersteunende ja, diensten. onderwijs ook. Hè? Ja, <laughs> ja, bijvoorbeeld, dus uh, waarom daar niet? Ja. En, en, en die focus die we meer zouden moeten richten op het, op het jihadisme... is dat een terechte suggestie? Uh, ja, we moeten een beetje oppassen uh, dat we met elke mode meedraaien. En dat is mm -hmm. eigenlijk ook een beetje de rare situatie die je hebt. Je krijgt een jaarverslag over 2012. Hè. Eigenlijk zie je daar niet zo heel veel nieuws in... want dat zijn dingen die je intussen allemaal in de krant hebt zien staan. Uh, tegelijkertijd probeert men in te spelen op de dingen... die de afgelopen weken heel sterk uh, naar voren zijn gekomen... op het moment dat men aan toe, uh, gaat toelichten. Ja. Um, kijk, een van de dingen waar uh, ik wel voor wil waarschuwen in, in wat je nu ziet gebeuren is een relatief kleine dienst die wordt tien jaar lang heel erg opgeblazen en dan wordt hij weer kleiner. Uh, dat yo-yo-effect. Dat is zeker voor een inrichting- en veiligheidsdienst heel nadelig. Omdat het opbouwen van inrichtingenposities... of dat nou is met menselijke bronnen... of met andere vormen van collectoren, interceptiemogelijkheden... dat vergt heel veel jaren. En als je daar niet enige betrouwbaarheid in kunt hebben... van wat je over drie, vier jaar gaat hebben... Ja, dan wordt het lastig. En zou u zeggen, we moeten ons sterk blijven richten op spionage... want dat is de actuele dreiging groter dan we dachten na de Koude Oorlog? Uh, ik zou er is zeker voor zijn, Vandaag nog Raymond P. veroordeeld, tot uh, 12 jaar. Ja, ja, u was getuigendeskundig, uh, hè, daarbij? Dat klopt, ja. ja. Uh, als, je, als je kijkt uh, naar het, het aandeel dat uh, inlichting- en veiligheidsdiensten... in heel West-Europa nog aan spionage besteden... dat is zo miniem geworden ten opzichte van terrorisme. Uh, en daar is niet helemaal een rechtvaardiging voor te vinden. Omdat inderdaad uh, vrijwel alle deskundigen erover eens zijn... dat ja. spionage na de Koude Oorlog eerder toegenomen is dan afgenomen. En verfijnder ook is geworden. Hebben de Russen nieuwe methoden ontwikkeld... Uh, nou ja, soms is het eigenlijk nog heel traditioneel. Maar oh, de, de... Met een geheime brievenbus en een bankje in het park. Ja, ja. precies zo gaat het nog. Uh, zeker als degenen die het moeten uitoefenen zelf uh, een <lacht> beetje digibeet zijn. Uh, zoals in het <lacht> Nederlandse geval. Ja. Dan wil dat helpen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, uh, dank Bob de Gaaf voor deze toelichting op de aanstaande bezuinigingen op de AIVD. Graag gedaan.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 All the rags that you wear Landgenoot Ruben Heijn met Full by Morning. Denkt u bij computerspelletjes ook aan uh, rare, pukkelige pubernerds op bedompte zolderkamertjes? Nou, dan komt u bedrogen uit, want we krijgen allemaal steeds meer te maken met computerspelletjes of een afgeleide daarvan. Neem de komende dagen maar eens een kijkje bij het Festival of Games in Utrecht en of... Luister nu naar David Nieborg, gameonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. En Christel van Grensven van Taskforce Innovatie. Goedenavond, allebei. Goedenavond. Goedenavond. David Nieburg, klopt dat dat computer games het stadium van race-spelletjes en World of Warcraft allang ons tegen zijn? Um, nou ja, kan je zeker zo zeggen. Ik bedoel, die, die ene, dat ene deel bestaat nog steeds. Dat is niet zomaar weg. Er wordt ook nog steeds heel veel geld in verdiend. Het overgrote deel van, van de omzet en de winst komt uit die sector nog. Maar daarnaast is zo'n grote nieuwe uh, groep gekomen met mensen die op hun smartphone spelen, die op hun tablet spelen die op de pc spelen. En die groep die, die neemt met de dag toe. Ja, en houden wij in Nederland de ontwikkeling op dit gebied goed bij? Ja, zeker. Nederland loopt altijd voorop. Uh, we hebben goede infrastructuur. Iedereen heeft uh, snel internet. We hebben genoeg geld voor telefoontjes. Dus uh, als je kijkt naar hoeveel er gespeeld wordt... en ook hoe spellen gemaakt, uh, waar spellen gemaakt worden, dan lopen we zeker uh, voorop, ja. Ja, maar nu de hamvraag. Voor welke sectoren buiten uh, amusement en spanning... zouden spelletjesmakers iets kunnen betekenen? Nou ja, er is een genre wat de uh, serious games uh, wordt genoemd of toegepaste games. En dat zijn dus spellen die ingezet worden met een ander doel dan vermaak. Uh, en da ja, die hebben uh, heel veel mogelijkheden. En eigenlijk nu zijn we pas aan het verkennen wat dat kan zijn. En dan kan je denken aan gezondheidszorg, uh, educatie, uh, mensen trainen in het leger of bij de politie, enzovoort. Uh, en dat kan wel eens een, dat is al een redelijke markt. En de Nederlandse industrie is daar heel goed in. En ook die markt die blijft maar groeien. Oké, okay, onderwijs, gezondheidszorg. Christel van Grinsven van Taskforce Innovatie. U, u verbindt de game-industrie met de zorgsector. Ja, klopt. Geeft u eens een voorbeeld van toepassing van games in die sector? Um, nou ja, we zijn met uh, verschillende projecten bezig. Eentje is bijvoorbeeld met het, uh, het AMC in Amsterdam... waarbij we uh, samen met uh, de chirurgische afdeling daar een, een game ontwikkelen voor het trainen van chirurgen... Uh, voor het omgaan met uh, ja, complexe uh, multitask-taken uh, in een operatiekamer. Ja, maar dat is de, de kant van de professionals. En kan het ja. ook iets betekenen voor mij als uh, consument van zorg? Ja, er worden ook uh, uh, heel veel games uh, nu uh, ontwikkeld voor uh, uh, bijvoorbeeld revalidatie uh, na uh, een ongeluk. Waarbij uh, een game kan helpen om. Uh, nou, de oefeningen die je normaal moet doen bij een fysiotherapeut... Uh, om daar, uh, nou ja, door, door gameprincipes uh, toe te passen... door niet alleen maar uh, uh, uh, op een loopband te lopen... maar in een mooi landschap waarbij je opdrachten krijgt... dat je iets moet pakken uit de lucht of iets dergelijks. Uh, ja. Je aandacht houdt bij de oefeningen die je moet doen. en tegelijk je er, punten uh, kunt verdienen. Hè? Ja, Voor jezelf en, er en, een en, competitie dus van maken. Ja, precies. Je krijgt een beloning... En, uh, uh, alles bij elkaar uh, uh, zorgt het dat de therapie makkelijker uh, vol te houden is... en daardoor uh, ja, effectiever is dan ja. uh, alleen oefeningen. En werkt dat? Want het gevaar is natuurlijk... bij de therapeut heb je eens in de week een afspraak... en dit vraagt toch zelfdiscipline. Ja, maar juist, juist door uh, dat je meegenomen wordt in, in het verhaal rondom de game... Uh, ja, is, is die diepste discipline er vanzelf. Van, oh. Uit onderzoeken die gedaan zijn... Uh, uh, zijn patiënten gemotiveerder om dit vol te houden dan uh, standaard? Uh, en is het ook geschikt voor nee. alle leeftijden of alleen voor jeugdige patiënten? Nee, dit is zeker ook geschikt voor, uh, voor allerlei leeftijden. Het moet natuurlijk wel een beetje aangepast worden qua niveau van de oefeningen. Maar er zijn uh, verschillende verzorgingshuizen waar. Uh, nou ja, bijvoorbeeld ook een Wii wordt ingezet uh, uh, voor oefeningen ja. voor. Uh, ja, dus uh, Nintendo, hè? Ja. Zijn een voordeel is natuurlijk ook dat spelcomputers... Uh, op de duur stukken goedkoper zijn dan uh, therapeuten. Is dat ook een drijfveer? Um, nou, uiteindelijk uh, zal het inderdaad wel... Uh, tot uh, besparingen in de zorg uh, kunnen leiden. En uh, we zijn natuurlijk uh, uh, in een situatie met een vergrijzende bevolking... Uh, waarbij we andere oplossingen moeten verzinnen... om de zorg uh, ja, betaalbaar en praktisch te houden. Uh, we kunnen straks niet... Uh, uh, dezelfde hoeveelheid uh, mensen blijven leveren om uh, voor iedereen te blijven zorgen. Dus een, een deel ja. Ja, via alternatieve methoden uh, inzetten uh, kan daarbij helpen. David Nieborg, uh, u noemde behalve de gezondheidszorg ook het onderwijs als een potentiële sector. Wel, welke toepassingen zie je daar bijvoorbeeld voor je? Nee, je, hebt, je hebt twee soorten toepassingen. Je kan, uh, zeggen, je kan het onderwijs zelf, het hele proces... kan je meer spelelementen aan, uh, aan toevoegen... om het wat aantrekkelijker te maken. Uh, maar je ziet nu ook al uh, uh, apps die in opkomst zijn... met name hey, op de smartphone en de tablets. Uh, educatieve apps waarbij je met name uh, jonge kinderen... Uh, bijvoorbeeld taal kan leren op een speelse manier... Um, en je ziet nu al, als je, als je kijkt Legt naar... Leg de... dat eens uit, wat voor speelse manier? Nou ja, uh, ik heb vroeger moest ik uh, woordjes stampen voor, voor Duits of uh, Latijn of noem maar op. Uh, en dat is een vrij saai proces. En als je daar een slimme spellaag aan kan toevoegen... Uh, kan je dat veel aantrekkelijker maken uh, en uitdagender. Je kan misschien tegen andere mensen spelen uh, en uh, competities opzetten. Uh, en dat klinkt heel voor de hand liggend. Maar om dat goed te doen, is altijd, uh, goede games maken... blijkt in de praktijk behoorlijk lastig te zijn. En er zijn nu al een aantal uh, start-ups in China, uh, in Amerika en ook in Nederland... die uh, steeds meer van die apps maken die heel simpel zijn, maar heel goed werken. En juist dat, hè, dat simpele, maar dat het toch aantrekkelijk is... dat is helemaal niet zo makkelijk. Uh, en er komen hele mooie dingen uit. En dan kan je bijvoorbeeld nou ja, woordjes stampen, uh, rekenen. Ik denk dat er heel veel ouders zijn in Nederland... die, uh, die al apps voor hun uh, jonge kinderen hebben... Ja. waar die op een speelse manier leren rekenen, bijvoorbeeld. Ja, uh, ouders, toch, toch vind ik het uh, raar. Je spreekt over start-ups, maar er staan al lang... pc's in bijna iedere klas. En kinderen lopen met mobieltjes en soms iPads. Waarom worden games in het onderwijs... eigenlijk nog zo weinig en zo traag uh, toegepast? Nou ja, er zijn een aantal... Uh, Werelden die wat conservatiever zijn. Hè? En ik kan me voorstellen dat er... Uh, of ik kom dat eigenlijk dagelijks tegen. Er is heel veel terughoudendheid. En er zijn ook heel veel vooroordelen over games. Hè? Games zouden uh, nou ja, alleen maar voor kinderen zijn. En nutteloos zijn. Uh, dus er is uh, ook bij, niet bij alle docenten... evenveel begrip of evenveel kennis... over het goed inzetten van games. Kijk, Je moet niet alleen maar zomaar een app of een, of een smartphone... de klas in gooien en weglopen. Dat heeft de context nodig. Dat ja. moet je goed inzetten. Uh, dus in een wat conservatievere wereld, waar ook dominante partijen zijn, dus bijvoorbeeld schoolboeken, uitgevers, waar een uh, overheid is die zegt dit mag wel en dat mag niet, is het uh, wat ik te horen krijg, af en toe heel lastig om daar uh, educatieve apps uh, uh, in te zetten. En ja, je moet dat ook wel goed doen. Hè. Je moet het ook niet overdrijven. Dus het is niet een soort van nou nah, je geeft kinderen apps en dan opeens kun, kan iedereen leren rekenen. Je moet dat wel goed doen, net als met alle andere lesmiddelen natuurlijk. Ja, maar is, is juist de huidige crisis niet een prachtig moment voor een grote sprong voorwaarts op dit gebied? Hè? Innovatie, daar moeten we toch van hebben? Ja, absoluut. En uh, aan de, de, de overheid, uh, eerder wie eerder toekomt, is ook uh, Taskforce uh, Innovatie uh, Utrecht is een goed voorbeeld daarvan. Uh, er wordt ook echt wel, die, die uh, game-industrie wordt op een bepaalde manier ook heel goed gesteund door op een slimme manier, niet door zomaar geld weg te geven... maar door op ruimte beschikbaar te stellen en kennis beschikbaar te stellen... ook onderzoek te steunen. Dat gebeurt op best wel een goede manier. En misschien is het ook wel inderdaad een idee om nog meer ruimte te bieden aan innovatie. Je ziet met name ook in Aziatische landen dat dat heel snel kan gaan. En als je het maar met context doet en het goed... Hebt, Let op validatie, wat ze validatie noemen, werkt het. Dan uh, zou dat een heel goed beleid zijn om daar goed mee te blijven experimenteren. Want dat kan ook voor de Nederlandse game uh, een hele mooie markt zijn. Ja, Christel de Wilde, wat is de volgende stap op dit terrein? Een, een bezoek-app uh, dat ik niet elk weekend naar opa en oma in het bejaarde huis hoef? Uh, nou ja, kijk, uh, persoonlijk contact blijft natuurlijk belangrijk. Maar ja, uh, ja er zijn natuurlijk... Zelfs gewoon met de normale spelletjes die je op je telefoon speelt. WordViewed bijvoorbeeld. Dat zijn ook heel veel ouderen die dat spelen. En de chatfunctie die daarbij zit, die wordt ook heel veel gebruikt. Dus uh, ja, allerlei digitale middelen bieden natuurlijk wel een kans om uh, ja, op een andere manier contact te hebben. Ja, maar en... ik zou het dan niet graag tegen opa en oma zeggen: Ik kom niet, ga maar lekker nee, WordViewed spelen. Nee, precies. Dus uh, uh, uh, ja, wat mij betreft zal het persoonlijke contact het natuurlijk nooit, uh, nooit verdwijnen. Maar. Uh, uh, ja, er zijn natuurlijk gewoon allerlei dingen op afstand... waarbij je misschien wat vaker een keertje mee ja. kan kijken bij, uh, bij opa en oma hoe, uh, hoe het gaat. Oké, okay, dat is een goed idee, meekijken. Zij, uh, gaan jullie allebei deze dagen naar dat uh, festival? Festival of Games in Utrecht, David? Ja, zeker. Uh, ik, ja. Ben, uh, uh, ik ga er zeker rondop. Ja, precies. Okay. En Christel? Ja. Ja, ook het is alleen in Amsterdam uh, dit jaar. Oh, in Amsterdam. Dan ja. dank, dank voor de correctie. Dank Christel de Wilde, dank David Nieborg voor dit gesprek over computerspelletjes en hun toepassingen. It It's a family tradition To play in a football team I have nephews number but tall Still feeters, us kick the ball got flat feet And my knees are weak They all thought it was time to start My team lasted four days. Between the names on this list, I see one name again. Yeah. My age, my first. JOS Days. Het is vijf voor twaalf. Amerikaanse ministers betreden na hun aftreden het zeer lucratieve lezingencircuit. Morgen houdt oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton te Dallas. Haar eerste lezing, uh, Amerika-deskundige Willem Post. Goedenavond. Goedenavond. Wat schuift dat nou, zo'n lezing? Ja, dat is toch een behoorlijk bedrag, Het is uh, 200.000 dollar, uh, wordt nu wel achter de schermen zo, uh, zo gefluisterd. Ja, en dat is zelfs iets meer dan toen uh, Bill Clinton begon uh, in het sprekerscircuit. Dat was 186.000. Nou ja, er is wat inflatie bijgekomen, dus uh, ja. misschien moeten we wel zeggen gelijkspel. Ja. Maar uh, 200.000 voor één lezing? Ja, en uh, het is ook nog maar een half uurtje. Hè? Dus het is toch wel een, een, een wel een redelijk extreem bedrag. Ja, want en... hoe lang moet ze daarvoor nou het woord voeren? Ja, we denken eigenlijk een half uurtje. Oh. En, en, <laughs> Dat dus, 400.000 per uur. <laughs> ja, het is ongelooflijk, hè. Maar uh, uh, ja, je krijgt natuurlijk wel de aandacht uh, voor je organisatie. Hè? Het staat natuurlijk in heel veel kranten en het is Hillary's eerste betaalde speech. Ze heeft ook veel, wel veel, ze heeft een aantal onbetaalde uh, toespraken gehouden. Ze heeft ook trouwens wel gezegd, een deel van dit geld gaat naar uh, caritatieve uh, doelen. Alleen, hoeveel... Ja. Dat is niet bekend. Maar verdient ze nou eigenlijk met die lezingen meer dan als minister? Ja, want als minister zit je met je salaris uh, tot iets uh, onder de twee ton. Dus ja, dat, dat heeft wel iets hilarisch. Dat je met, met eens een half uurtje meer verdient dan een heel jaar... reizen nee. door de wereld als minister van Buitenlandse Zaken. En, en uh, wat voor onderwerp heeft ze uitgekozen? Mijn reizen door de wereld? Ja, want kijk, Hillary is natuurlijk niet echt... De, de, de specialist waar de mensen naar gaan zitten luisteren. Dit is een organisatie van, uh, ja, van, van eigenaren van appartementen. Uh, en dan uh, zeg maar de, de, de grotere blokken, luxere uh, appartementen. Dat is een beetje big business. Hè? En uh, ja, daar ja. zal ze dan toch niet al te veel over zeggen. Misschien iets maatschappelijks, misschien iets ter advies. Nou, maar ja. wel haar aanwezigheid. Vast goed, jongens. En mijn avonturen met Bill Clinton, daar kan ze natuurlijk ook over spreken. Ja, nou ja, weet je, en, uh, kijk, dat is een heel gevolg aan media. Want uh, uh, buiten zullen morgen ook uh, ja, de eerste Hillary supporters voor 2016 zich uh, melden... met allerlei vlaggen uh, oh. en, en, en, en boorden van Hillary Go 2016. Dat, dat leeft wel heel erg. Dus er is vorige week, of deze week een peiling uitgekomen van Gallup... en daaruit blijkt dat Hillary... Uh, ja, veel populairder is dan president Obama en, en alle anderen. Dus ja, Hillary ja. is hot, al is ze, de, uh, ja, dat je teruggepreden Ja, Zeg, is bekend hoeveel Bill Clinton zo heeft overgehouden bij elkaar aan dat lezingen Nou, schrik niet van dit bedrag. Ik, ik, er wordt wel gezegd dat tussen de 70 en 80 miljoen heeft hij de afgelopen 30 jaar bij elkaar gesproken. Ja. En, en, ja. en overmorgen treedt hij alweer op in Dallas, heb ik begrepen? Ja, want uh, overmorgen dan uh, wordt uh, ook, ook in de buurt van Dallas uh, de, uh, het museum, een soort medeartsplaats, het museum voor uh, president Bush geopend. En alle levende presidenten, dat zijn er vijf, uh, zullen elkaar dan uh, dus daar ontmoeten. Ah. Uh, dat, dat is altijd een beetje de gewoonte. Als het maar even ja. kan dat je daarbij bent als president. En hele ook. En ah. trouwens ook, Jeb Bush spreekt, ah. uh, spreekt nou. morgen ja. en komt ook bij zijn vader op bezoek. Dan, dan, dan. Dus uh, ja. Allemaal op Texas. Battle of the Giants. Dankjewel uh, Willem Post. <laughs> ja, okay. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Pieter van der Wielen zo meteen Casa Luna. met de winnaar van de Filtervertaalprijs 2013. En ik eindig met een gedicht van Anton Korteweg. Aankomen. Zoals op weg naar Rotterdam. een mammuttanker zijn motor uitzet op de hoek van Engeland. en door eigen vaart alleen en niet door eigen kracht. na het stoppen van de oorzaak die hem voortstuwt tot stilstand komt in de eerste petroleumhaven, moet er dan toch worden aangekomen, dan zo, nauwkeurig en wel overwogen. En dan op de juiste tijd van je zwaarte worden bevrijd.